Het is tien uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De PVV krijgt mogelijk voor het eerst een wethouder. Chris Jansen, die nu nog raadslid is in Almere... is benaderd door de PVV-fractie in Den Helder. Daar is de post Financiën en de collegeonderhandelingen... aan de PVV toegevallen. De partij is daar eens geworden over een coalitie... met enkele lokale partijen, de Seniorenpartij en de ChristenUnie. De collegevorming ging buiten formateur Jan Nagel om... Hij reageert woedend in trouw. Ook binnen de ChristenUnie in Den Helder is beroering ontstaan. Het bestuur werd compleet verrast over de coalitievormingen en wil eerst spoedberaad met de fractie. Vijf van de acht leden van de Limburgse SP-fractie zijn opgestapt. Ook een gedeputeerde van de SP heeft zijn ontslag ingediend. Ze hebben dat gedaan uit onvrede over de landelijke koers van de partij. In een verklaring staat dat hun vertrouwen in de partij weg is... onder meer omdat die te weinig waardering voor hen zou hebben... Landelijk partijsecretaris Smits noemt de leegloop erg jammer. Ze bevestigt dat er meningsverschillen waren, maar dat je erover kunt praten. Vier van de vijf dissidente SP-statenleden leveren hun zetel in bij de partij. De vijfde gaat als eenmansfractie verder. Pegida-voorman Edwin Wagensveld is in Duitsland veroordeeld tot 33 maanden cel. Wagensveld is een van de initiatiefnemers van de anti-islambeweging. Hij wordt in Duitsland Ed de Hollander genoemd. Hij krijgt een gevangenisstraf voor belastingontduiking... te waarde van 290.000 euro. Wagensveld drijft in Duitsland een wapenhandel en een internetshop. Hij was een toonaangevend Pegida-lid van het Eerste Uur... en voerde geregeld het woord op anti-islammanifestaties, ook in Nederland. Wagensveld werd in Duitsland al eerder veroordeeld voor belastingontduiking... maar ook voor illegale wapenhandel en het toebrengen van lichamelijk letsel.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 NPO Radio 1, EO NOS, Langs de Lijn en Omstreken. Met Robert Neder en Margje Fiksen. Hartelijk welkom bij de laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, komende zondag dan kan het gebeuren, waar heel Enschede voor vreest... de degradatie van FZ Twente. We spraken erover met twee echte tukkers in het eerste elftal. Jeroen van der Lely en Peet Beien. Fortuna Sittard kan komend weekend juist promoveren. En als dat gebeurt, keert club na 16 jaar terug in de eredivisie. We spraken clubicoon en trainer van Fortuna Sittard, Kevin Hotman. En nog steeds bij ons en de leden van uh, onze nieuwsforum van deze week. Elsevier, hoofdredacteur uh, Arendo Joustra, onderzoeksjournalist Diewertje Kuipers... en Amerika-deskundige Kirsten Verdel. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws op een rij. Yudoka Kim Polling is Europees kampioen geworden. In Tel Aviv versloeg ze in de finale de Britse Sally Conway. Dat gebeurde met Ippon in de Golden Score. En na afloop was Polling natuurlijk blij. Vooral omdat het bepaald niet gemakkelijk ging. Ik wil nooit zo hard met de vecht voor titel. Maar, of het alles voor de Europese titel. Maar...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 Max Verstappen heeft in Azerbeidzjan kunnen herstellen... van de mislukte eerste vrije training. In die eerste training klapte Verstappen op de kunststofboarding. In de tweede training ging het een stuk beter. Hij noteerde de derde tijd. En Andrés Iniesta vertrekt bij Barcelona. Dat maakte de Spaanse middenvelder bekend op een persconferentie. Iniesta was uitermate succesvol bij Barcelona. Zo werd hij onder meer acht keer landskampioen. Pakte nu vier keer de Champions League. Straks gaan we er uitgebreid over doorpraten... met onze correspondent in Spanje, Edwin Winkels. Aram rus is er niet in geslaagd... de halve finales van het WTA-toernooi WTA in Istanbul te halen. De Griekse Maria Sakari was in twee sets te sterk. Gaan we doorpraten met ons nieuwsforum. Diewertje Kuipers, Kirsten Verdel en uh, de Joustra. Um, we gaan het nu hebben over een opmerkelijke uitspraak... Uh, van de Duitse Joodse Raad deze week. Uh, ze riepen Joodse mannen op vooral geen keppeltje meer te dragen... in grote steden. Dit naar aanleiding van een geweldsincident in Berlijn. De graafjournalist Weerd Duk sprak naar aanleiding daarvan... zijn zorg uit. Maar kijk, het antisemitisme groeit overal in Europa. En dat heeft ook te maken met gewoon antisemitisme in ja. moslimkringen. Niet per se in rechtse kringen. Hoewel gezegd moet worden dat in neonatiekringen in Duitsland... Uh, is het antisemitisme natuurlijk aan de orde van de dag. Maar ook in het, uh, het moslimmilieu. Diewertje, wat vind jij van die oproep van de Joodse Raad... om uh, geen keppeltjes meer uh, te dragen? Ja, Het is als aan een vrouw vragen of ze niet zo'n kort rokje wil dragen... Uh, om te voorkomen dat ze verkracht gaat worden. Uh, het, het, geeft het, het, het beeld weer um, onterecht, denk ik, uh, geef je daarmee een signaal of dat het dragen van een keppeltje iets provocatiefs zou zijn. Uh, terwijl het denk ik gewoon een, een, een religieuze uiting uh, moet zijn... die denk ik gewoon in een westerse democratie ook gewoon op straat rustig moet uh, kunnen dragen... en je daar veilig bij voelen. Maar wat hadden ze dan wel moeten zeggen? Jongens, laten we met z'n allen keppeltjes gaan dragen? Tegenovergestelde misschien? Of is bijvoorbeeld, dat... bijvoorbeeld, inderdaad, om een punt te maken. Uh, en ik denk dat met name hier ook uh, laat zien... Dat, de, uh, ja, dat zelfs ook Joodse organisaties er al van uitgaan... Uh, dat er niet afdoende wordt gehandhaafd... en dat er niet afdoende een situatie wordt gecreëerd... waarin zij gewoon veilig over straat kunnen. En dat vind ik vrij ernstig. Ja, wat, kunt je, Kirsten, wat kun je dan qua, qua handhaving wat kun je hier tegen doen? Ja, dat lijkt me heel erg ingewikkeld. Want uh, wat wij altijd leerden over Duitsland natuurlijk... was uh, hoe zij omgaan met, uh, met, met jodenhaat en het verleden... Uh, was natuurlijk altijd dat dat echt zo ontzettend goed werd gedaan... en dat op school uitgebreide lesprogramma's waren... en dat de hele samenleving zo verschrikkelijk doordrongen was... van het foute verleden dat uh, dat nu nooit meer fout zou kunnen gaan. En dan blijkt dat het toch fout gaat. Dus inderdaad niet alleen uh, inderdaad, uh, bijvoorbeeld door migranten... maar ook inderdaad gewoon... Uh, Duitse, tussen aanhalingstekens, uh, rechtsextremisten. Um, en als er ondanks al dat onderwijs, ondanks al die educatie... dat er in, ja, in nog geen tien jaar tijd toch zo afglijdt... dat uh, Joden kennelijk niet meer overal veilig over straat kunnen... dan is er kennelijk ook niet heel makkelijk een antwoord te bedenken. Maar ook niet in Nederland. Dat gaat hier niet veel beter. Nou, ik denk dat het hier beter gaat dan in Duitsland. Maar je ziet hier natuurlijk ook een verschuiving. Het is een beetje het vervolg van de discussie die we hiervoor hadden. Over de homo-intolerantie, die is toegenomen. Ja, dat zie je natuurlijk ook op dit vlak. Maar mensen gaan hier toch ook niet heel makkelijk meer met een keppeltje. Of zo. Ik zag vorige week zondag iemand op de fiets. op de Amsterdamse weg fietsen met een keppeltje op. Toen had ik nog hij durft. Dus. dat Ja, dat dacht ik echt. Want je hebt in Amsterdam. is dat ook niet. In sommige weken moet je dat niet doen. Uh, overigens, je zegt, we gaan Duitsland weer terug naar, naar de andere tijden. Dat is niet zo natuurlijk. Hè. Is niet, het is onvergelijkbaar, nee, niet, maar onvergelijkbaar je, je met wat Duitsland... Je ziet wel dat het afglijdt. Ja, maar dan niet naar toen, maar naar iets nieuws slechts. Ja, nee, precies, ja. Nee. ja ook, ook hier kun je we natuurlijk weer de, de, de migratiestromen erbij roepen. Als je, zo, als je natuurlijk zo opgegroeid bent in je cultuur... met echte jodenhaat, uh, voortdurend. Het is wel gewoon onderdeel van die cultuur. Ja, Dan moet je niet verbaasd zijn dat het gebeurt. Ik, nogmaals, niet alleen immigranten. En het is het mede. Want ook zeer hoogopgeleide mensen in Duitsland en in Nederland... waren voor de oorlog nogal antisemitisch. Christophe Isjewood, de schrijver van, uh, van de boeken over Berlijn... Cabaret... Ja, dat film is daaruit gemaakt. Als je de dagboeken leest, zelfs na de oorlog... nog steeds antisemiet. Ja. Is wonderbaarlijk is dat. Ja, maar met onderwijs kun je ja. het op zich al wat doen. Maar stel al dat je dus ja. uh, kinderen hebt uit die gebieden... Maar die hierheen zijn gekomen, dan kom je uh, nog bij. Sorry, maar volwassenen het niet. Het onderwijs in Duitsland was perfect in, voor de oorlog. Nee, maar ik heb het over de afgelopen tien ja, jaar, maar zeg maar, maar. Het, maar het ja. Alleen onderwijs helpt dus niet. Het, nee, dat is, dat zeg Antisemitisme ik, ja. zit zo diep in mensen... Daar, daar, daar helpt soms onderwijs niet tegen. Als, het zo, als je zo de cultuur komt waar het zo onderdeel is van de hele samenleving... Uh, waar het ook normaal is en, en geprezen wordt als je, als je tegen Joden bent... dan, dan vrees ik dat het niet zo echt helpt. En, en nogmaals, in het keppeltje, ook in Nederland, is, is onhandig in Amsterdam. Ja, nee, maar dat is precies mijn punt. Het is dus hartstikke ingewikkeld om hier iets aan te doen. Want ja. onderwijs alleen is dus niet voldoende. Ik ja. heb ook geen, uh, geen makkelijk antwoord. Het, het, het, het grappige was trouwens, in Israël werden, werden er geen... Kijk, geen keppeltjes gedragen. Tot uh, de joden uit Noord-Afrika Noord verdreven werden. Dus de joden die in, in Marokko woonden, in Agorije woonden. Die gingen toen naar Israël toe. Maar ze zagen er heel erg Arabisch uit. Dus wat deden ze om toch te laten zien dat ze jood waren in Israël. Die gingen een, een keppeltje dragen. Zodat ze in Israël niet... Uh, een jij uit de ja, Andersom is eigenlijk. <laughs> dat, dat, dat ze niet uh, als Arabier werden gezien. Maar juist als, als mede-jood. Ja. En sindsdien zijn de keppeltjes in, in Israël. Dat je ongeaccepteerd te worden. Ja. Exact, ja. Het is niet uh, inderdaad uh, geheel vreemd... daar dat er ook nee. gediscrimineerd wordt in en, Israël. Ja, maar dan tegen, tegen Arabische. Ja. Maar goed, vergeet ik niet... hier dat is dan de Joodse raad die het zegt. En volgens mij hebben ze recht om dat te zeggen... want wij kunnen er makkelijk over praten... maar wij dragen geen keppeltje. Um, uh, uh, Frits Bolkstein heeft ook in Nederland ook gezegd... Uh, dat misschien Jood maar beter naar Israël kunnen gaan... Uh, een paar jaar geleden. Uh, niet... niet Vanuit, vanuit die zorg eigenlijk ook. Ja, ja, ja. Hij zag wat er in Frankrijk gebeurde, waar hij ook een huis heeft. Dus als je, als je, en er zijn ook Fransen. 10% van de Franse Joden zijn al vertrokken naar Israël. Ja, is dus dus, dus ja. daar moet je die uitspraak begrijpen. Dus ik begrijp die uitspraak van, van de, van de ja. Joodse Raad en ook wel. Duwetje, weet jij een oplossing? <laughs> zo, de oplossing, oplossing, op, oplossing, oplossing is een verkeerd nee, woord nee, nee. hier, hè? Ja. Opl Opl Opl oplossing, nou ja, ja, de oplossing ja, is wel menig. Ja ja ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, los jij het even op? Ja, Laten nou, we zo zeggen, de beste aanpak, dat mensen gewoon toch een keppeltje kunnen dragen. Jongens, dit kan toch niet waar zijn? Precies. Nou ja. Ja. Wat, wat veel gebeurt is dat men over het cappuccino weer ja. iets anders draagt. Dat ja, kan je ja, ja, dus niet dragen. Nee. Nee. Uh, nee, <laughs> dus je kan wel ja, een cappuccino. eroverheen. Ja. Ja. Ja. Nee, maar Duwitje, uh, ik bedoel, ik denk dan: kan de, ik bedoel, je kan hier toch op handhaven? Nou, dat, is dus, dat is dus heel moeilijk. Want je kan moeilijk gewoon, uh, ik noem maar wat, uh, in, in, in, in Bosselommer uh, permanent een paar wijkagenten neerzetten die nou. gaan kijken of iedereen goed uh, juist bejegend wordt. Een ik denk dat dat, dat, dat qua man, mankracht dat dat, mm. heel lastig is. Wat natuurlijk niet uh, wegneemt, dat je ook hè, bijvoorbeeld uh, een Joods restaurant ook in Amsterdam waar de ruiten worden ingegooid. Uh, en ja, je ziet ook daar helaas dat uh, naast. Joodse religieuze objecten... die al praktisch permanent bewaakt worden in Amsterdam... dat je ook nu ziet uh, dat restaurants zich niet allemaal mee veilig voelen. En ja, het zou geen kwaad kunnen... om in ieder geval daar wel wat extra aandacht... Uh, vanuit en, de politie bij te besteden. Maar ja, wat ik zeg, je kan lastig... En steunen wij wel voeren. genoeg. Nee, dat vind ik heel goed eens, wij... voor het je zeggen, want, een goed van Want in Duitsland kant. hebben ze zo'n een actie gehad met iedereen... en een keppeltje. En hier ook de, de politie in Nederland... die die, die, die spreken zorgelijke woorden... en die, het is allemaal schande en niet goed. Maar ik zou zeggen, ja, doe maar eens doe wat. En... en, ja. en, en we hebben grote demonstraties gehad, solidariteitsactie, uh, maar, ja, ja, en, ja. En, maar dan allemaal uh, het, het keppeltje, ja, of het helpt, maar het geeft hier je zo ja, goed toen gevoel. Toen vorig jaar dat homokoppel in elkaar werd geslagen, toen ja. liepen natuurlijk al die politici hand in hand. Maar als hier nu iets gebeurt met, uh, nou ja, zoals met, met het restaurant, dan is het inderdaad niet zo dat politici met keppeltjes op gaan lopen. Dus er, er gebeurt inderdaad in praktische zin niet heel veel. En die restauranthouder die is geloof ik nu al voor de derde keer weer ja. belaagd. Ja, dan dus zie je ja. de kamerleden er even gaan eten en een selfie van zichzelf maken. Ja. Ja. Oh ja? Dat ze het heel belangrijk vinden. En dan, uh, dan is dat ook weer... Uh, ja, bij deze maar, een idee maar, maar je, geboren, mag ik, even, ik vraag me, gewoon puur uit belangstelling. Als je het Joodse geloof niet um, beleidt... mag je dan zomaar met een keppeltje ja. rondlopen? Ja. Dus als, je, als, je nu, als jij nu naar de Portugese synagoge zou gaan in, in Amsterdam... dan hmm, moet, je, zichzelf, moet je eigenlijk... Ja. Nee, oké, okay, dat snap ik. Maar Op straat gewoon. Nee, maar ja. Ja, Tuurlijk mag dat. Je mag ook een kruisje dragen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ik vroeg het nog gewoon aan. Ja, dus jij mag het er ook op uh, ja. doen. Zou je wordt niet in elkaar geslagen... omdat je op, om verkeerde reden het kappertje hebt. <lacht> nee, nee oké. Okay. Maar goed, je, je kan wel in elkaar geslagen worden... als je uh, bijvoorbeeld uh, heel anders tegen de grote grazers... in de Oostvaardersplassen aankijkt. <lacht> wat, ik wist, een wist dat die in Ik wist het. Ja. Uh, deze week de commissie van Geel. Uh, met haar uh, langverwachte advies. Wij um, hebben gezegd... als je dat nou wil doen... dan vinden we het verstandiger om in al die maatregelen die dan de komende tijd nodig zijn... om toch voor dit jaar nog, voor de winter, de in te gaan met maximaal 1100 dieren. Dat zijn er bijna duizend minder dan, uh, dan nu. Uh, niet zozeer de runderen, want die zijn, die zijn echt veel geleden in aantallen ook. Uh, iets, een beperking van het aantal uh, koningpaarden... en een behoorlijke vermindering van het aantal uh, uh, herten... Wat, uh, wat in ons voorstel is voorgesteld. Ja. Er moeten dus heel veel beesten uh, verdwijnen eigenlijk. Dat is, dat is het advies. Dan blijft er voldoende eten over en kan iedereen weer uh, gezond uh, in de natuur leven uh, als je beest bent, om even zo te zeggen. Wat vinden we van dit advies, Lievertje ja, het is natuurlijk wel een beetje een, een tussenweg. Hè. Er zijn er ook al stemmen opgegaan van... ja, moeten we niet gewoon toegeven dat het experiment toch wel iets mislukt? Uh, en, en dat is denk ik ook het hele punt wat hier ook uh, achter zit. Dat een soort van uh, natuurgebied uh, beheersen... Uh, op een kleine oppervlakte zoals Nederland... is toch een beetje lastiger uh, als we hadden gedacht. En er zijn nou eenmaal bepaalde variabelen... zoals het weer, zachte winters... Uh, die we niet volledig onder controle hebben... en die toch wel ja, tot situaties kunnen zorgen... die we uiteindelijk niet helemaal in de hand blijken te hebben. Daar gelaten vind ik... Ik vind het ook wel heel goed dat ook de commissie ook aangaf. Uh, dat ja, natuurbeheer, daar valt dus ook het afschieten van dieren onder. Hè? Dat is dus het hele idee van het beheren en binnen de beperken houden uh, van dat kleine biotoopje. Sterker nog, het gebeurt niet alleen daar, maar het gebeurt op de Veluwe bijvoorbeeld ja, ook. Uh, Door jagers. Ja. En ik geloof drie keer meer dan bij de, Oost, uh, ja, de Oostvaardersplassen. Passen. Ja, ah, ja, nou ja ik, het, het rapport had gewoon verder moeten gaan. Dat is begonnen als een soort uh, moerasgebied... wat prachtig bij Nederland hoort met mooie vogels en vogels En dan hadden die beesten een beetje nodig voor, voor het uh, voor zorgen dat er struikjes kwamen konden komen. Het gekke is, als je gewoon die kuddes daar laat, dan volgens mij gaan ze zich dan voortplanten. Dus, dus dat, is, dat doen dieren. Dus, dus ik zou zeggen, doen dan één, of genderneutraal, of één gender. Maar niet twee genders, want dan hebben we dan, over twee jaar hebben we hetzelfde enorme explosie van, van, van dieren. Uh, dus dat vond ik geen, niet helemaal een slimme oplossing. Uh, het is totaal krankzinnig om in Nederland te denken dat je natuur kan hebben. Dat, is, dat, dat kan helemaal niet. Dus maken een mooie moeras met mooie vogeltjes. En, en die kunnen ook vliegen waarheen ze willen. Die kunnen ook vliegen, die kunnen ook weg, want die corridor naar het Velen komt er toch niet. Als ze dan eigenlijk niet corridor er zijn, dan worden ze door jou. Neer, niet door jou, maar dan worden ze neergeschoten op de Veluwe. De, hè, mm -hmm. Zoals je terecht zegt. Um, een ander aspect waar ik toch een enorme grove fout vind wat hier gebeurd is. Als jij als, als een als je een hond hebt en je mishandelt die hond. Of je, of je bezorgt niet goed voor hem. Of je bent een boer en je laat, je laat ponies uh, f, uh, kreupel worden en vermageren. Dan krijg je een fikse boete van de overheid. Maar uh, dat mag niet. Je mag dieren niet mishandelen. Als de overheid het zelf doet of daar, dat mm -hmm. faciliteert dan zegt over het ja, maar het is, het is natuur... en dat moet kunnen, en, en we gaan een rapport maken... en het is een experiment. Ja, dat, een burger begrijpt het niet. dat niet. Dus jij moet, snapt wel uh, ik, dat die ik, mensen daar zo boos bij zijn. Ik snap hekste. helemaal... Bij die, want, want waarom zou de overheid wel mogen wat de burger zelf niet mag? Dat is eigenlijk in elke samenleving uit te leggen... dat, dat wat de burger niet mag, de overheid wel mag. Dus jij mag zelf niet je, je hond ver, uh, verhongeren laten verhongeren... mag de overheid het ook niet. En, ja, dat, en dan moet je er ook zeggen, nou. oké, dit gaat niet werken. Geen grote gazes daar... Uh, wijde vogels en andere vogels en uh, klaar afgelopen. Kirsten, denk je dat de discussie uh, met dit rapport ten einde is? Nou, die is zeker niet ten einde. Maar ik, ik denk dat de, uh, er zijn heel veel demonstranten die hebben ook zelf gezegd... wij willen dat het aantal uh, grote grazers wordt verminderd. Die niet per se naar nul, maar gewoon minder. Zodat het een uh, populatie is die een beetje in stand kan blijven. Alleen is het wel een verschil uh, van... wat moet je dan met de overtollige grazers doen? Uh, het rapport zegt dan van ja, die moeten worden afgeschoten. Met name de edelherten, want die kun je niet vangen. Dan denk ik, nou ja, dan moet je beter je best doen. Dat kan op zich prima. Nou, dat heb ik uitleg over gehoord. Uh, die beesten die gaan zich op een gegeven moment ook in een half moerassen. Verschuilen. En dat maakt het zo moeilijk om, uh, om ze te vangen. Ja, dat zeg ik. Moet je beter je best doen. Ja, ja nee, Het kan wel, want het is namelijk een afgebakend gebied uiteindelijk. Dus als je echt goed je best doet, dan zou dat eventueel wel ja, moeten kunnen. Maar dan moet je dat ook op de Veluwe doen, waar de 3000 worden afgeschoten bijvoorbeeld. Ja, nou ja, precies. Maar dat is dus precies de discussie. De demonstranten zeggen dan van ja, die, die dieren moeten dan herplaatst worden naar een andere plek. Eh, terwijl het rapport zegt van je moet ze afschieten. Dus die discussie zal nog wel heel erg oplaaien. Van wat moet je dan met uh, de overaantallen? Ja. Exporteren. Ja, nou ja, dat is dan ook weer een voorstel. wat ook heel erg ingewikkeld is. Nog beter gewoon wolven in dat gebied halen. Die komen vanzelf al als ze lang genoeg hebben. Lekker hapje. Laat de natuur zijn werk doen en laten gewoon een palet weer in los. Dat bedoel je, zoiets. Gaat wel heel erg ver. Goed, tot zover de Oostvadersplassen. Wij denken dat de discussie nog wel door zou gaan. Ludovic is hier nog met gitarist Kaina Barefoot. En um, ja, um, ik was wel even benieuwd. Gaan jullie nou dat eerste nummer, wat net niet lukte, opnieuw proberen? Ja, die opnieuw ja. proberen. En waar ging dat over? Echt even hè, voor die mensen die dan nu uh, net in schakelen. Het uh, heet Changes. Mijn plaats, die op Spotify uh, te koop staat, die uh, heet ook Changes. En uh, dit nummer uh, ook. Het gaat over uh, veranderingen. Dus uh, um, het verlaten van, uh, van iets dat je leuk vond. En uh, het ontdekken van iets nieuws. Ja. Mag ik nog even vragen voor, uh, dat je begint? Ben je nog ergens te zien of te, en, en, en of, of te horen? Wel, uh, je toernooi heb je bijvoorbeeld in België of in Nederland nog optredens gepland? Ik, ik, ik heb mijn plaats oh. tamelijk laat gedropt eigenlijk. Feitelijk. Dus uh, de optredens die beginnen eigenlijk vanaf september een beetje. Die beginnen voornamelijk vanaf september in het najaar. Maar, um, Festivals? Als u, ja, daar was ik een beetje te laat voor. Er zijn wel een paar, um, denk ik, fallbacks die we kunnen halen. Bij deze? Mensen, hè, als festivals... Ja. Al? ja, boek ja. mij maar. Um, maar. heb je een website? Ja, mijn website is uh, ludovic.be. Dus Ludovic met een C Met een Q. Met een Q, oh, Met een Q, ja, ja het is wel warm, hè. Met een Q, maar goed, dat is nu duidelijk. Ludovic.be. Ja, ja. Oké, okay, changes. Changes. One time, two times, three times, I saw you there Hoping you would reach out to me A Fourth time, fifth time, sixth time, was never there In my dreams I reach out and thrive Am I gonna do, am I gonna do Am I gonna do? What am I gonna do? Standing on the brick, my life on the edge. Don't know how far down I could go. Changes are on the way. Faces are changing faces. Laces are no more laces. That's where I rest my cave. Am I gonna do, am I gonna do, am I gonna do, am I gonna do, love them till the end with pain but no regret For I infuse my blood, let loose, changes are on the way Faces are changing faces Laces are no more laces That's where I rest my head. How am I gonna do? How am I gonna do? Changes on the way Changes on the way Changes on the way Changes are on the way. Changes. On the way. Changes. On the way. Changes. On the way. Changes. Changes are undoing, Changes are undoing, Changes are undoing, Changes are undoing. Changes are underway. Changes are Changes are underway. Changes are Changes Q, dus, terug te vinden op internet. En daarbij ook het uh, toerschema. Bij deze. We gaan naar uh, opvallend nieuws over doden in het uh, verkeer deze week. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is na een stijging van twee jaar weer gedaald. Blijkt allemaal uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat opvalt is dat het aantal verkeersdoden op de fiets wel blijft stijgen. Zo werden vorig jaar voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets geteld dan in een auto. En Vooral bij ouderen is dat percentage hoog. Die wat je verbaast, dit nieuws jou. Nou, ik weet niet of je mensen wel eens op een e-bike voorbij hebt zien scheuren, maar nee. je ziet precies, precies, je ziet Mensen het, of oudere mensen? Oudere mensen met name, inderdaad. Ja, ik fiets zelf ook graag op een sportfiets door de polder en soms word ik ook wel uh, ingehaald vaak ik hard aan het peddelen ben. Uh, maar ik heb ook vaak het idee uh, dat ouderen op een e-bike het niet doorhebben hoe hard ze eigenlijk gaan. Hè? want Ik heb er wel eens op gefietst en het lijkt net of je gewoon in je rug wordt geduwd en een hele harde wind mee hebt. Maar je kan nog best wel snel gaan en als je valt, ja, dan kan je ook best wel naarvallen vallen. Dus op zich verbaast dit nieuws mij niet heel erg, moet ik zeggen. Hmm. Dus Hebben jullie wel eens overwogen om een e-bike aan te schaffen? Ik heb overwogen ik, om het absoluut never, never, oh. nooit te doen. Ja, maar, <laughs> maar jij rijdt op een hele grote e-bike. Ja, eh, ik toch? Rijd op een racefiets en ik rijd op een motor. ja. Dus ja, ik weet hoe dat gevaarlijk het kan zijn in het verkeer op twee-wielers. Ja, ja, maar de, dan heb je dus een helm op. Het, het grappige is dat er, dat ja. weten veel mensen niet maar er zijn een aantal verkeersdoden auto's voor de oorlog. Praten we over 1940 was hoger dan nu door verkeersdoden. En hoe is dat? Hoe is dat, hoe, dat is gek. Want er waren veel minder mensen ja, met de auto. Er is veel meer aandacht voor verkeersveiligheid. Nou ja nee, Bij de auto's. De, het het, het verkeer is gescheiden. De auto's werden veel veiliger, et cetera. En dat is het probleem op het fietspad. Dus dat is dus niet zo. Dus op auto's hebben ze allemaal ongeveer dezelfde snelheid. Eh, en Maar op het fietspad heb je het nadeel dus dat je... Uh, pub pubers hebt met, met een brugglas tas achterop en je hebt uh, wielrenners, dat zijn heel veel mensen die dan heel hard <lacht> rijden met een dingetje op, die dan heel hard, vloeken, he? heel hard vloeken <lacht> heel hard vloeken als je hetzelfde weggaat ja, je, ja. je hebt de blauwe bromfiets met het blauw plaatje die eigenlijk helemaal niet blauw zijn maar veel hard opgevoerd zijn en je hebt de e-bikes, de, de, de, de, het voorbeeld en je eigenlijk zou je, wil je dat goed gaan doen op de, uh, moet op je ook dat, de, dat scheiden moet je hetzelfde doen wat dat met de auto weggebeurd is ja. dat je het moet gaan scheiden Dus die is eigenlijk mede schuldig Begrijp ik je uit als wielrenster. Zijn ik ben, nee, ja, ik, ik zit, zit niet op de wielrenner. Oh, ja, nou. Je nee, doet nee, de polen nee, nee, wel eens nee, nee, heel zit hard. Dat ja, een botfiets, ja, dat nou. is Maar ik heb oh, geen okay. nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee Jij bent nou, ook nou, niet aan het vloeken als ze uh, niet uh, snel. Nee, nee, ik heb af. zelf wel nare ervaringen met wielrenners inderdaad... die dan in een losloopgebied over het voetpad gaan scheuren. En dan worden ze kwaad op mij dat mijn hond losloopt. Nee, maar wielrenners zijn echt heel erg. Ik ben een wielrenner. Dat raak ik ook. Maar ik wil niet op de openbare weg gaan rijden, zeg maar op de grote weg, omdat ik sneller ben. Dat is levensgevaarlijk. Ja, maar het is nu levensgevaarlijk voor. Nee, maar het, het, het, kijk, het probleem een ander is. Fietspad. Kan dat kijk, ook? Een nou ja, fietspad. een van de problemen is natuurlijk. We hebben natuurlijk op heel veel plekken maar beperkte ruimte. En het is gewoon bijna onmogelijk om het verkeer op een fatsoenlijke manier te scheiden. Uh, maar wat je natuurlijk wel ziet. Uh, er zijn inderdaad steeds meer mensen op e-bikes. Met name oudere mensen. Uh, die dus uh, relatief vaak in ongelukken verzeild raken. Dus de vraag is dan: van, ja, als je dan het verkeer niet kunt scheiden. dan kun je in ieder geval wel ingrepen plegen. om het aantal ongelukken te minimaliseren. of op zijn minst de gevolgen te minimaliseren. Maar zoals nou, zoals bijvoorbeeld een helmplicht voor e-bikes. En er wordt best wel lacherig over gedaan vaak. Ja. Maar er zijn 15.000 mensen per jaar die in het ziekenhuis terechtkomen... Ja. bij de spoedeisende hulp met hoofdletsel door een valpartij met een fiets. Maar met skiën doen we het toch ook? Met skiën was het uh, heel lang zo dat je niet met een helm opging. Dat is op een gegeven moment zo gegroeid. En nu worden mensen die geen helm hebben... worden echt aangekeken alsof ze gek zijn. datzelfde is gebeurd met, uh, met wielrennen. Uh, met wielrennen was het ook echt not dan om met een helm op te rijden. Nou ja, tot eigenlijk zo'n beetje 1950. 95, toen Fabio ja. het uh, kwam te overlijden tijdens de Tour de France. Toen is dat langzaam gaan groeien. En nu is het echt omgeslagen. Als je nu een wielrenner ziet die geen helm op heeft... Nah, die is echt niet goed bij zijn hoofd, letterlijk en figuurlijk. Um, en ik denk dat we die kant ook op moeten en ook opgaan... straks met e-bikes. Ik denk dat je dat uh, misschien als overheid ook best wel kunt gaan verplichten. De snelheidsbeperking, zoals we bijvoorbeeld de snelheidsbeperking bij de is een, andere, is een alternatief daarvoor. Ja, ja. zou ik er voor zijn. Ja, want, want, want ik heb het idee dat e-bikes sneller gaan snorfietsen. Want volgens mij snorfietsen werd ja. ook door veel uh, ouderen gebruikt... Die gingen volgens mij niet zo snel. 35 of 25 geloof nou, ja, ik. Ja, maar, re maar, maar, maar relatief ja. zijn de, de snelheidsverschillen op de, de fietspad groter dan, ja, op de, dan op de weg. Ja, ja. En dat, de dat onderdingen verschillen. Ja, ja. En dat is, ja, dat is ja. juist het gevaar. Ja. Want als je dan... Denk ik ga even passeren, dan komt er inderdaad zo'n iemand snel aan. Maar als je zegt van oké, zet dan bijvoorbeeld e-bikes en racefietsen op de openbare weg, dan heb je een groter probleem, want die concurreren dan ineens met auto's. En als je door een auto wordt aangereden, is de schade weer veel groter dan wanneer je door een fietser wordt aangereden. Maar ik begrijp ook niet waarom je als wielrenner moet gaan trainen tussen het publiek, maar zeggen. Waarom ga je. Nederland is klein. De meeste wielrenners proberen zo snel mogelijk de stad uit te komen, om juist op plattelandsweggetjes, waar het wel de ruimte is, daar het verkeer omvergadering te maken, ja. dicht diep, hè? Ik zit wow. in de auto, dus ik heb daar vast Nee, Je kan echt veel beter in de auto gaan zitten, trouwens, Ja, maar, maar vergis je ook niet, hè. Ik, ik rijd dus motor. En mijn uh, eerste motorrijles, toen zei mijn motorrijleer, uh, instructeur die zei van, nou, ga staan met je handen op je rug... en laat je nu plat op je gezicht vallen. Ik zei, nou, nee, dank je. En toen zei hij van, ja, als je dat doet... dat is uh, vergelijkbaar met zes kilometer per uur. Dus moet je maar of eens je nadenken. Ja. ja, gewoon uh, überhaupt. überhaupt. Dat, is, dat is een snelheid van zes ja. kilometer per uur. Dus moet je je voorstellen dat je dus met een hogere snelheid... of of dat nou of, of Zelfs al met 6 km per uur ergens tegenaan klapt ja, je hebt zo snel hele grote schade ja, en dan als je dan inderdaad 45 km per uur gaat met een e-bike... en misschien tegen iemand aanrijdt die vanaf de andere kant met eenzelfde snelheid komt... nou ja, reken maar uit. Ja. Nog even kort voor ja. uh, half elf. Nou, dan hebben we precies 45 seconden, dus misschien wel tot iets over half elf. Uh, nieuws van vanavond. De PVV krijgt mogelijk voor het eerst een wethouder. Uh, in een helder treedt de partij waarschijnlijk toe tot het college van BMW. De uh, um, Partij van de Arbeidraad zit uit Almere. Chris PVV. Wat zei ik dan? Partij van de Arbeid. Oh ja, nee. Ja, enorme nee, is, ja, is vergissing. De <laughs> PVV-raad zit uit Almere. Christiansen is benaderd om, om wethouder te worden. Is dit een, een bijzondere stap? Kijk even rond. Wie diewertje. Wil. diewertje. Diewertje, ja? Nou ja, ik denk het niet. Nee, het, het is een kwestie van tijd voor dit. Het zou gebeuren toch, dat we ook een PVV-wethouder zouden hebben. Uh, en gelet op de, de, de periode dat ze al in de politiek actief zijn. Heb me eigenlijk verbaasd dat het nog zo'n enige tijd heeft geduurd. Dus, ja, waarin nou of niet? Ja, vaak komt de kracht van politieke partijen uit, uh, uit wethouders in het verleden, ook bij de Partij van de Arbeid... die jij noemde, vandaar. Ja. Gaan er meer volgen, denk je, Arendo? Je gaan volgen? er meer meer nou ja, van Ik vind het TV volkomen volgen. terecht dat de Tweede Partij van het Land... daar praten we over, ja. dat, die, dat die bestuurservaring krijgt... en, en ook in de haarvader zit van de samenleving... waardoor ze misschien iets realistischer gaan worden... Uh, ook, uh, en dat ook doorstiepelt naar Den Haag. Ja. Ja. Kirsten? Ja, ik ben het eens met Arendo, tot. dus het kan heel kort zijn. Ja. Mogen wij jullie bedanken... Voor, uh, voor dit nieuwsforum. Ja, Diebertje Kuipers, Kirsten van Del en uh, René Jastra. Graag tot de volgende keer. Dank jullie wel. Graag. Dank je Radio 1. Toen was het tijd geworden voor de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen.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 Goed, het is iets na half elf. De focus gaat de komende minuten op, op de sport. We beginnen met Kim Polling. U hoorde het eerder deze uitzending al. Ze werd Europese kampioen in judo in de klasse tot 70 kilogram. In klasse lichter was er geen Nederlands succes. Daar gold Jules Fransen als kanshebber. Maar zij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Tot haar eigen verbazing. Ik was fit. Ik heb uh, gewoon een goede voorbereiding gehad. Ik voelde me sterk. Ik had wel echt zenuwen. Hoe dichterbij het kwam, hoe erger het werd... En dat heb ik geprobeerd, dat hebben wij geprobeerd onder controle te houden. En ik... Er was adrenaline door mijn lijf, alles er was niets op aan te merken. Ik kan geen... nu op dit moment niets vinden waaraan het heeft gelegen. Ja, dit is... Uh... Ja, je weet, de eerste ronde tegen waarschijnlijk Slessingen. Dat is geen makkelijke pot, voor beide niet. Maar ik vind gewoon dat ik die moet winnen, klaar. Ik hoor je gewoon... Uh... Ik hoor die gewoon te winnen en uh, makkelijk gaat hij niet, maar het is een lastig blijf. Uh, zo zie je dat. Is het is Israël, maar dan nog, ik wil dat gebruiken om mezelf uh, een boost te geven. En ik had het gevoel dat ik dat had. En ik ben uh, een beetje met stomheid geslagen eerlijk gezegd. Ik weet niet zo goed wat ik, ik ermee moet, nee. Je verkeerde de afgelopen maanden in een ongelofelijke bloedvorm sinds je comeback. Hoe kan het dan dat het juist nu hier ineens... Gaat. Hoe verklaar je dat? Is dat? Zijn dat echt die zenuwen? Is dat het? Is het een mentaal, mentaal dingetje? Nou ja, weet je, het is... Uh... <laughs> Eerst kan je nog een beetje... Um... Ja, weet je, je komt terug en, en je bent wat vrijer en je bent er weer. En, en je bent weer aan het groeien, zeg maar, in, in, in je, in je toernooi, in je lijf, maar ook in je, in je judo'en. zeg maar. En dat is toch een EK. En, maar het is mijn, ik weet niet hoeveel ik er al gehad heb. Ik denk 13 of 14. Het zou niet mogen gebeuren zo. Maar het, het kan. Het blijft al. Het is, kan binnen een paar seconden voorbij zijn. En uh, dit hoort er ook bij. Het is dus super hard. Het is topsport. En uh, ja, deze doet gewoon heel erg pijn. En ik weet gewoon dat ik op dat podium thuis hoor. Alleen ik heb hem niet. Die medaille. Dus het is gewoon drie keer niks. Ja. Je zegt ik ben fit. Ik ben in een vorm. Uh, daar ligt het niet aan. Kunnen we dan concluderen dat dit... Nou ja, dat je vandaag mentaal verloren hebt, dat dat het is? Misschien, ik, wat ik zeg, ik weet niet waar het aan ligt nu. Het kan, in ieder geval, fysiek ligt het niet aan. Ik ben, ik ben topfit. Ja, zo simpel is het. Alleen als het tussen de oren niet goed zit... blijkbaar, dan, uh, dan krijg je dit. huis? Ja, uh, zonde. Moedige twee dagen hier blijven, dat is nog het ergste. Ja, en ook voor Frank de Wit liepen de EK in Tel Aviv uit op een fiasco. Hij liep in de klasse tot 81 kilo in de tweede ronde... tegen een onverwachte nederlaag aan. Ja, dit uh, zag ik even niet aankomen, nee. Ik lag dan wel een beetje, maar het is een beetje met een boer met kiespijn. Ja, het is echt... Uh, ja, dit is echt even heel, uh, heel vervelend. Nou, nou ja, je zegt het, ik lag nu wel, maar besef je het eigenlijk wel? Nee, eigenlijk niet, want ik zag dit gewoon totaal niet aankomen. Ik voelde me heel goed. En uh, ja, zoals je zegt, de eerste ronde moet tegen Moldavië. Dan heb ik nog EK juniorenfinale tegen Jura. dus dat was ook een goede gast. Ja, dan voel je je zo goed en dan uh, verlies je van zo'n jongen waar je... Uh, niet zo snel nog een keer wat zou verliezen. Wat verwijt je jezelf nu het meest? Ja, ik heb mijn partijkang nu heel moeilijk in mijn hoofd even terughalen. Maar ik ben ja, echt een beetje. Uh, van door de war. Ben. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja. Ik heb het gewoon niet goed gedaan, hè. anders uh, ga ik hier waarschijnlijk uh, gewoon met uh, goud of een medaille naar huis. Maar ik heb nu uh, niks? helemaal niks. Als een loser naar huis. Ja. Frank de Wit, waar is dat? Ja, nog één wedstrijd winnen en Fortuna Sittard komt weer uit... in de eredivisie, voor het eerst sinds 2002. De ploeg uit Sittard speelt morgenavond... in een uitverkocht stadion tegen Jong PSV. Jong Ajax staat eerste, maar dat kan niet promoveren. Alleen nummer drie, NEC, dat twee punten minder heeft... is nog een concurrent voor de Limburgers. Kleppicoon Kevin Hofland is sinds februari trainer bij Fortuna. Onder zijn leiding bleef de ploeg 13 duels op rij ongeslagen.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 Goed, ik heb het zelf ervaren toen wij uh, de Bekerfinale hier speelden tegen Ajax. Uh, er wordt er ook al opgerakeld. Je ziet dat ook in het Nederlandse voetbal. Hè. Neem bijvoorbeeld Feyenoord uh, vorig jaar kampioenschap. Komt er ook wel allemaal terug. Uh, nou goed, AZ nu weer de Beker. Ja, goed, dat hou je altijd. En dat maakt het ook wel leuk. Fortuna moest uit naar Telstra. En bij winst zou Fortuna kampioen van zijn. Ronijk de Rijk. We kunnen stoppen in Velsen, Want het is 2-0 geworden voor Fortuna Sittard. Het leek erop alsof Hamming scoorde. Maar hij zag kans om de bal via de binnenkant van de ene. en de binnenkant ik ben hier groot geworden. Ik uh, ben hier in de jeugd als 12 jaar ingestroomd. Uh, ik heb hier acht jaar gespeeld. Waarvan drie jaar Eredivisie uh, de eerste elftal. Uh, mooie nee. tijd beleefd. Uh, een club die mij de kans heeft gegeven om in ieder geval een kans te maken op betaald voetbal. Uiteindelijk uh, de kans vergroot om betaald voetbal te halen. Uh, een transfer gegund richting PSV. Ja, goed, dit, dit blijft altijd uh, in mijn hart zitten. Dat heb ik altijd uitgesproken. Nu zien we Hofland op het trainingsveld. Vlakbij het stadion in Sittard. Een dag voor de mogelijke promotie met zijn Fortuna. De oudverdediger was speler van PSV, van Feyenoord en Wolfsburg. Maar Fortuna is toch zijn kindje. Een zorgenkindje, dat wel. Ik denk vooral in slechte tijden om, uh, om, om aan dingen vast te houden. En ik hou niet zo heel erg van terugkijken. Vroeger was alles anders, ja dat klopt. Uh, dat is zo. Alleen je leeft in het heden en nu. En, en van daaruit moet je wel weer uh, dingen koesteren vanuit het verleden. Maar zelf vooruitkijken. En, uh, en goed, dat, dat gevoel heb ik altijd hier gehad. Ik heb altijd hoop gehouden. Dat er uh, mensen zouden zijn die uh, de club uh, uh, zouden kunnen redden. Nou, dat is ook gebeurd. Er zijn een aantal mensen uh, uiteindelijk moeten sneuvelen. Uh, maar die toch...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 daarna die binding kunnen houden... en dat we gewoon een uh, goed gevuld stadion kunnen gaan krijgen. Ja, we gaan het afwachten. Kevin Hofland, uh, waar dat Fortuna tegen Jong-PSV is... morgenavond vanaf uh, kwart voor acht live te volgen bij NOS Langs de Lijn. Trouwens niet alleen uh, dat duel. Natuurlijk gaan we de hele ontknoping van dichtbij en meemaken. Zometeen nog FC Twente. Staat het op de rand van degradatie? Het kan allemaal gebeuren.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 En uh, I feel it coming, bijna kwart voor elf op NPO Radio 1. FC Twente kan zondagmiddag voor het eerst sinds 1983 degraderen... naar de Jubilair League. De herkensluiter in de eredivisie kan er zelfs bij een overwinning... op Vitesse uitvliegen. Het hangt af van de andere uitslagen... en dus zijn de vooruitzichten niet best. In het eerste elftal van Twente spelen met Jeroen van der Lely... uit Nijverdal en Peet Bijen uit Hengelo twee echte tukkers. En Ragnar Niemeijer, onze verslaggever, sprak deze week met ze. Het is toch wel uh, anders dan in dat je van tevoren had gedacht aan, uh, van dit seizoen. Ja, dat is nu heel gek inderdaad om dan in deze situatie te zitten. Wat uh, Jeroen al zegt, degradatie uh, bij zo'n uh, grote vereniging, daar ga je er uh, uh, zeker niet van uit. Het kan nog echt alle kanten op. Want ook FC Twente kan af en toe gevaarlijk zijn. Maar nu moeten ze verdedigen als uh, Locadia de bal heeft. Locadia met, uh, van de Leyen tegenover zich. Locadia met de bal voor het doel. Een doelpunt! Oi, oi, Het eigen doelpunt van Tesker. Jongen, jongen, jongen. Wat zielig voor de aanvoerder van uh, FC Twente. Tesker die uh, zelf al een keer de gelijkmaker scoorde in het andere doel. Of eigenlijk in ditzelfde doel. En nu. Het is verleidelijk en misschien zou het ook wel terecht zijn... om van dit item een nogal dramatisch ding te maken. Maar voor ons zitten twee opvallend montere jonge mannen. Rustig en opgewekt. Hoewel Pete Bijen vertelt dat aan de realiteit van de ranglijst niet meer te ontkomen is. Uh, waar je ook bent, of je in, in de buurt even rondloopt... of je gaat je boodschappen doen. Of je bent op een verjaardag, dan uh, ja, uh, beginnen ze er wel over. Want die uh, situatie is onvermijdelijk. En dat begrijp ik ook als mensen vragen hebben. Maar inderdaad, overal uh, waar je bent, daar gaat het erover. Ja. Kan het ook vervelend zijn momenteel? Ja, het is nooit uh, leuk om over uh, zulke dingen te praten als het uh, wat uh, minder gaat. Je praat er uh, liever over als je uh, veel scoort en uh, uh, geweldig voetbal laat zien... en ho hoog op de ranglijst staat. Maar uh, zo is de situatie nu. Dus als uh, uh, mensen vragen hebben en uh, erover willen praten, dan begrijp ik dat. Ik moet zeggen dat ik sowieso de sportkrant liever vermijd. En, uh, maar dat deed ik altijd al wel, want... Het is altijd leuk als er goede dingen over je instaan. Uh... En als, het, als, er, als er wat negatieve dingen over je instaan, dan, dan, dan lees je dat natuurlijk minder graag. Maar daarom ben ik op een gegeven moment maar gewoon gestopt met, het, uh, met alles lezen. Ja, het is 0-4. Twente laag, hoort de boel open achterin. En het is Henk Veerman die profiteert van alle ruimte. Hij wordt diep gestuurd en met lange grote passen is hij de verdediging van Twente te snel af. En schuift hij hem onder Brondeel deel door. Publiek verlaat massaal het stadion, heeft genoeg gezien. Want Twente gaat hier niks meer van, van maken vanavond. Het is 0-4 voor Vijf hele wedstrijden won FC Twente dit seizoen. En net als Sparta en Rode JC verloor de club uit Enschede maar liefst 19. Het gaat bij je en van de Lely, net als de supporters, aan het hart. Allebei speelden ze jarenlang in de jeugd... met als droom ooit het eerste elftal te halen. Vooral Jeroen van de Lely moest er behoorlijk hard voor werken. Was je supertalent? Nee, nee. Ik was uh, niet, niet altijd de beste jongen uit het team. Uh, maar ik... Uh... Ik wist altijd wel waar mijn kwaliteiten lagen en, en ik was ook wel iemand die altijd uh, 100% ging op de training. En daardoor me bleef ontwikkelen, denk ik. En uh, ja, nu, uh, nu sta ik hier en dan uh, is dat toch wel een mooi, uh, mooi iets om op terug te kijken. Ik stond uh, vroeger als jonge jongen zelf ook, ging ik naar het stadion toe met mijn vader en mijn zus. En, uh, dus ja... En als je dan één keer zelf in zo'n uh, stadion loopt... en dan de fans uh, voor ze mag uh, voetballen... dan is dat wel een heel uh, bijzonder gevoel, ja. Wat, wat zijn jouw herinneringen aan die, aan die jeugdperiode? Als je, met, is dat een beetje het clichébeeld misschien... van met de fiets, tas op je rug en dan naar de training? Ja, zo uh, ging dat wel. Dat was dan de, re de regel als je in Hengelo uh, woonde... dan ging je hier, hierheen op de fiets naar het FBK-stadion. En dan stond er daar een, een, een uh, busje klaar om naar school te gaan... En vervolgens weer met de grote bus naar de training toe. En dan ging je s'avonds weer op het fietsje naar huis. Dus ja, dat is, is wel echt zo. Daar is hij dan, de tweede goal van Jurgen Johnson. En de voorsprong voor Ado Den Haag 20 geeft het hier weg. Twente loopt achteruit en Twente kan Ado niet meer tegenhouden. De bol, de bol, de bol, de lukken. Als echte tukkers gaat de situatie van FC Twente van de lelie en bijen aan het hart. Ja, nee, ik denk dat, dat, dat we gewoon echt uh, met z'n allen niet goed hebben gepresteerd dit jaar. En, en ja, dat, dat, dat er komen trainers bij kijken, maar ook absolute spelers. We hebben ook uh, af en toe wedstrijden gewoon echt uh, veel te weinig laten zien. En uh, ja, dat is geen goede zaak. Maak je je als uh, product van de club ook extra druk over... Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, dat, dat vraag ik mezelf wel vaak af. Ja. En uh, dat, dat, daar neem je zelf natuurlijk ook wel wat dingen kwalijk in. En uh, natuurlijk ga je dan, omdat je dan op deze positie staat, dan ga je iets meer uh, denken aan uh, wat je zelf anders had moeten doen dit jaar. En uh, ja, dan ja, denk je wel van nou, uh, ik, ik, ik stond er niet altijd toen ik moest. Uh, Pete, uh, heb jij dat ook? Dat je denkt, ik had het anders of beter kunnen doen achteraf. Ja, uiteraard. Als je laatste staat, dan uh, zijn er genoeg uh, dingen die inderdaad uh, beter gemoeten hebben. Waarom heb je het niet gedaan dan? Ja, dat is echt een gewetensvraag. Achteraf is natuurlijk... Uh... Wat moet wonen? Ja, <laughs> achteraf is mooi wonen, ja. Maar uh, alle focus moet gewoon op zondag uh, liggen, denk ik. En daarna door naar volgende week uh, uh, zondag. En dan gaan we daarna wel vragen stellen. Goed, we gaan zien uh, hoe het afloopt en of Twente nog uh, op een wonderbaarlijke wijze kan uh, ontsnappen aan uh, degradatie. Dan naar een uh, icoon uit het voetbal. Uh, acht landstitels, zes nationale titels, vier keer de cup met de grote oren, drie keer de wereldtitel voor clubs. Het is een indrukwekkende palmares en het is nog niet eens alles. Want we hebben het over Andres Iniesta in zijn tijd bij Barcelona. Maar aan dat tijdperk komt nu in ieder geval een einde. Iniesta vertrekt bij de Spaanse club. Dat heeft hij bekendgemaakt op een persconferentie. Deze ruede de prensa is om de beslissing te maken van dat deze kamer de laatste. Ja, en dat applaus dat ging nog wel even door. Edwin Enkels, correspondent in Spanje. Is dit het nieuws van de dag daar? Ja, al was het nieuws wat, wat er al aan zat te komen... Wat, wat iedereen een beetje verwachtte. Je zag het ook al in de, in de bekerfinale in Barcelona... met een werkelijk uitblinkende uh, Iniesta van Sevilla won vorige week... Uh, het was wachten op dit moment. En, uh, uh, ook het moment van afscheid je hoorde zijn, zijn stem breken. Ja. En, uh, en het applaus wat je hoorde. Dat was bijvoorbeeld echt vrijwel de gehele selectie op, op Messi en Soares. Die waren erbij aanwezig. Uh, tientallen, tientallen journalisten. En iedereen klapte even hard voor, uh, voor Andres Iniesta. De man die, die liefst 22 jaar bij Barcelona heeft gevoetbald. Maar waarom stopt hij eigenlijk? Nou stoppen is niet helemaal. Uh, waarschijnlijk gaat hij verder. Dat zegt hij dat vertelt hij aan het einde van het seizoen. Uh, waar ja geld speelt ook bij. Hij kan echt belachelijk veel geld gaan verdienen in China. Uh, hij is 34. Hij wordt 34 volgende maand. Uh, hij zegt ook, we zijn, zijn, reden vandaag, zei hij ze van uh, deze club die die die mij op mijn twaalfde uh, accepteerde die mij aantrok vanuit Albacete, een klein dorpje 500 kilometer hier vandaan, uh, Fuentalbilla. Ik kwam hier naartoe. Die club heeft mij al het vertrouwen gegeven en ik kan nu uh, met mijn vorm, ik kan de club niet meer bieden. Uh, genoeg bieden uh, van wat ze van me verwachten. Van wat ik zou moeten doen. Dat lijkt een beetje een leugentje. Want hij speelde zo fantastisch goed oh ja. in die bekerfinale. Uh, maar het is meer het smoes van... nou ja, oké, okay, de, de, de, de eisen worden steeds hoger. Hij kan nog op het einde van zijn carrière... een paar jaar in, waarschijnlijk in China voetballen. Voor echt uh, tientallen miljoenen euro's. Uh, er is daar hm. een club die wil ook nog... elk jaar 2 miljoen flessen wijn... van uh, de bodega Andres Iniesta afnemen. Ja, en toen heeft hij de overweging... Gemaakt. Van, ja, ik speel ook mijn hele leven al, al eigenlijk bij Barcelona vanaf mijn twaalfde jaar. Uh, ik ga nog even de, de wereld ontdekken op het, ja. op het allerlaatst. En bovendien heeft hij gezegd... hij wil niet ergens anders in Europa voor een club gaan spelen. Want hij, hij wil gewoon niet tegen Barcelona spelen. Hè? Dat zie je nee, toen ook wel. ja. Nee, dat is, dit is... Je kan van heel veel anderen zeggen van... ja, die gaan nog even in, in Qatar of, of uh, China of waar dan ook nog, nog even cashen. Uh, maar... Geen enkele kritische opmerking daarover. Iedereen begrijpt het, dat hij dit doet op, op, op deze leeftijd. Het is ook mooi, die, die tranen die je zojuist hoort... het waren echt dezelfde tranen die hij had, uh, heeft hij vaak verteld toen... Die, hij was twaalf jaar, toen, toen zijn ouders en zijn opa... die reden hem vanuit uh, Fuente Albia, dat echt piepkleine dorpje... naar het grote Barcelona. En op zijn twaalf bleef hij achter, alleen in de Massia... in het hotel, zeg maar, het jeugdinternaat van Barcelona... zonder familie, zonder wat dan ook. En dan moest hij het maar uh, zien te redden vanaf dat moment omdat hij gewoon een waanzinnig goed voetballetje was. En ja, iemand die, die zo voor deze club heeft geleefd. Je die, die, die noemde de prijs op. In totaal zijn het tot nu toe 31. Dat kunnen de komende zondag 32 worden. Als hij met Barcelona weer kampioen wordt. Uh, met zo'n staat van dienst. Uh, plus wat hij voor het Spaanse selectie heeft gedaan. Uh, ja, dan, dan zal niemand hem uh, zeggen van, nou, jij, uh, nou ga je niet in China voetballen voor geld, kom even. Mm. Hij, uh, hij verdient het eigenlijk. Ja, nou is het zo. Uh, ik heb die bekerfinale ook gezien. Dat op het moment dat hij gewisseld werd uh, kwam er applaus van zowel de Barcelona-fans als de fans van uh, van Sevilla toen uh, in, in in die bekerfinale, ondanks dat ze totaal werden weggespeeld. Um, wat maakt hem zo bijzonder? Wat maakt hem nou zo geliefd? Dat kan toch niet alleen die ene goal tegen Nederland zijn geweest in de WK-finale? Ja, absoluut. Hoe pijnlijk dat ook is voor Nederland. En hoe volgens mij ik weet het, de Arena geloof ik het enige stadion in de wereld is geweest waar die enorm is uitgefloten om dat doelpunt. Um, maar dat, dat is het wel. Er zijn ook twee verschillen. Uh, Iniesta is niet een, een Catalaan. Zoals Puyol, Piqué, Xavi. Uh, die in de rest van Spanje toch nog af en toe uh, nou ja, niet volledig geaccepteerd zijn. Het is een jongen uit, uit een typisch uh, Spaans dorpje in het zuidoosten van Spanje. Uh, heel vroeg naar Barcelona is gegaan. Maar vooral dat doelpunt. Sinds dat ene doelpunt. Spanje was nog nooit uh, wereldkampioen geweest. Uh, hij scoort het doelpunt tegen, tegen Oranje. En vanaf dat moment hoor gelijk al het volgende seizoen. Uh, uh, bij het begin van de wedstrijd werd hij al begroet met applaus. Heel Spanje was hem dankbaar. En op dat ja. moment maakte het niet uit of hij speler van FC Barcelona was. En zelfs, zeker na de wedstrijd tegen Sevilla, ook die fans van Sevilla van joh, uh, we zijn je nog altijd dankbaar voor wat ja. je voor Spanje hebt gedaan. En dat je ons nu verslagen hebt in de bekerfinale. Nou ja, dat hoort er dan bij. Dat doet ja. pijn. Maar in, en, en ook de manier van zijn. Hè. Zijn karakter. Geen grote ja. ster of, of wat dan ook. Geen praatjes. Altijd ja. bescheiden gebleven. Uh, en dat is eigenlijk Don Andres, zoals we hem uh, hier inmiddels noemen. Meneer ja, Andres. Ja. Oké, okay, dankjewel uh, Edwin. Ik zeg nog even te val, reep dat twee badminton-duo's zich uh, verzekerd hebben... van een EK-medaille, Piek en Seine. En het duo Maas en Tabbeling hebben de halve finales bereikt. En als ze erin verliezen, dan krijgen ze toch nog mooi een bronzen medaille. En we sluiten af met Diederik. Ja, het is vandaag 27 april en dat is misschien wel een leuk weetje... maar we hebben het even opgezocht. En dat is dus de verjaardag van koning Willem-Alexander. Dus dat is dan wel weer grappig. De koning vierde het vandaag in Groningen. Er was aandacht voor de gaswinning, maar ook voor allerlei andere dingen. En de koning sprak de mensen daar ook toe... na afloop met het gebruikelijke dankwoordje. Hij zei dank aan iedereen voor dit geweldige feest. We hebben als familie ontzettend genoten van deze fantastische dag... Er gaat niets boven Groningen. En de NAM moet gewoon op grotere afstand geplaatst worden van de schadeafhandeling. Want het kan niet zo zijn dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de schade... indirect ook de beoordeling van die schade doet. En als we die gedupeerde bewoners, die vaak al jaren in de shit zitten... als we die uitleveren aan het grootkapitaal... ja, waar zijn we dan mee bezig in dit land? Kortom, een hartelijke en beleefde koning op deze feestelijke dag. Straks het oog met Koen Verbraak. Ja, en wat ons betreft een prettig weekend. Morgenavond langs de lijn natuurlijk met de ontknoping... In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 dat de werkelijkheid veel erger is. Ook als podcast te luisteren. Op NPO Radio 1, het nieuws van Mark Laatste oproep voor Saskia de Vries. Uw vlucht naar Bangkok vertrekt over vijf minuten. Begeef u zo snel... Ja, ja, ook de wereldreiziger is wel eens aan de later kant. Gelukkig niet wat betreft de douane reizen-app. Die heeft ze al lang geïnstalleerd.